Alles is betaald. Kijk, zo werkt Incassade: doortastend, oplossingsgericht en met resultaat. Dat maakt Incasso voor alle partijen aangenamer. Incassade, deurwaardes en Incasso. Aangenaam Incassade.nl. Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Tefro. Ga naar denkproducties.nl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 Met Lara Rensen en Robert Meder. Een Nederlands podium zal het niet worden vanmiddag op de 500 meter vrouwen. Maar een medaille sluiten we opnieuw niet uit. Later vanmiddag wordt het natuurlijk spannend in Den Haag in de Tweede Kamer. Centrale persoon daar is Ronald Plasterk. Hoort u allemaal in Radio Olympia. Eerst naar het NOS Journaal met Rennon ZD.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 Als jij in het ziekenhuis was en uh, je was daar langer dan twee uur... werd er automatisch een, uh, een, uh, een bedrag voor gerekend... terwijl dat eigenlijk helemaal niet zou moeten. En een ander voorbeeld is mensen die met een, een spiratie laten zetten in het ziekenhuis. Daar zit in het bedrag, zit het spiratie zelf, zit er al bij gerekend. Maar het ziekenhuis liet mensen uh, naar de apotheek gaan... en dat dan nog een keer kopen. Dat is niet correct. Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen om fouten in de toekomst te voorkomen. De Syrische regering en de oppositie hebben in Geneve weer in één kamer met elkaar onderhandeld. Gisteren had VN-bemiddelaar Brahimi nog afzonderlijke gesprekken met de delegaties. De verwachtingen over het slagen van de Syrië-conferentie in Geneve zijn niet hoog. De regering en de oppositie staan op veel punten lijnrecht tegenover elkaar. De oppositie wil dat er haast achter de onderhandelingen wordt gezet. Het point van het uh, Geneve-proces is om de war te to niet om with delays. We have asked. Mr. Lakhdar een for a certain schedule time limit for the talks. So we will not go on and on with the regime games. Gisteren begon de tweede ronde van de onderhandelingen. Bij de eerste ronde van de gesprekken is alleen een akkoord bereikt over hulp aan de belegerde stad Homs. De afgelopen dagen zijn zo'n duizend inwoners van de binnenstad van Homs geëvacueerd en ook zijn er voedselpakketten afgeleverd. Bij een aanslag op een bioscoop in Peshawar in het noordwesten van Pakistan... zijn zeker tien doden gevallen. Ruim twintig mensen raakten gewond. De aanvallers gooiden eerst een handgranaat door de ingang. Daarna werden er nog twee de bioscoopzaal ingegooid. Daar zaten volgens de politie op dat moment zo'n tachtig mensen naar een film te kijken. De aanslag op de bioscoop is de tweede in de stad. In korte tijd, vorige week, kwamen bij een soortgelijke aanslag vijf mensen om het leven. De aanslagen zijn vermoedelijk het werk van moslimmilitanten die films verdorven vinden. In Californië is filmster Shirley Temple overleden. In de jaren 30 en 40 speelde ze als kleinkind in tientallen films zoals The Little Princess en Fort Apache met John Wayne en Henry Fonda. Ook haar liedjes als On the Good Ship Lollipop werden wereldberoemd. Later werd tempel ambassadeur in Ghana en Tsjechoslowakije en zat ze voor de Verenigde Staten in de Verenigde Naties. Tempel keek met genoegen terug op haar carrière, zei ze toen ze in 2006 een Eurver award ontving. I've been blessed with three wonderful careers: motion pictures and television, wife, mother and grandmother and diplomatic services for the United States government. Shirley Temple was 85 jaar. En dan het weer van het Westen uit bewolking en regen. Het wordt 7 tot 8 graden. Het gaat stevig waaien. Morgen hetzelfde weer met in de ochtend wat zon... en tegenavond regen en veel wind. Swan Lake on Ice. Tchaikovskis meesterwerk voor het eerst uitgevoerd op een bevroren meer. Vanaf 12 februari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 Goedemiddag, dag 5 van Radio Olympia. Op de adrenaline van gisteren lopen wij nu richting de 500 meter vrouwen. In de studio is oud Andrea Nuits te gast. Andrea, wat wordt de gouden medaillewinnares? Wie? Ja, een beetje voor de hand ligt het misschien, maar ik denk Sangwali. Goed zo, dankjewel. We zijn ook bij de uitspraak rond oud-neuroloog Jansen Steur. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rentsen. Adelaide gaan wij gelijk naar de Adler Arena... waar de 500 meter vrouwen geschaatst worden. Ligt er nou iemand op haar gat? Ja, Sebastian dat Thomas. is... Yekaterina uh, Lobisheva is inderdaad onderuit gegaan. Uh, na de finish trouwens van een... Uh, oh. Veel besproken rit, want Lobisheva startte de eerste keer vals. De tweede keer zagen we toch wel degelijk... dat is het voordeel van zo'n elektrisch startpistool... twee keer zeg maar een lampje knipperen. De starter sta zag wederom, net als wij trouwens, een valse start... ook wederom van Lobisheva. Maar ja, Lobisheva is een in. dus wat gebeurt er dan op het moment dat zij start? Dan gaat het publiek juichen. En dus had zowel Lobisheva als haar Chinese, Chinese tegenstandster Hong Zhang... Helemaal niet in de gaten dat er een valse start ook de tweede keer werd gemaakt. Alhoewel hield Lobisheva toch dermate in. dat ik toch wel het vermoeden heb. dat ze wel voelde dat er iets niet helemaal klopte. Maar goed, die rit ging door. En Hong Zhang, die Chinese. die berucht is vanwege haar hele snelle rondjes. rijdt 37,58. En dat is een baanrecord. 700 sneller dan de tijd waarmee Sangwa Li vorig seizoen. een van de tijden waarmee Sangwa Li vorig seizoen wereldkampioen werd. op de 500 meter op deze baan. Maar ik denk dat ze die tijd wel zullen laten staan. Want Hongzang die wachtte gewoon keurig netjes toch, tot de starter had geschoten... met dat elektrisch startpistool de tweede keer. Uh, daarna ging dus Lobisheva ook nog eens onderuit. Daardoor was er nog een scheurtje in het ijs. Kortom, zo hebben we in één rit behoorlijk wat meegemaakt inmiddels. Maar die ijsreparatie is inmiddels achter de rug. De Nederlandse scheidsrechter Sjaak de Koning... die eigenlijk assistent scheidsrechter is bij de mannen... maar ook assisteert bij de vrouwenwedstrijden... Had het al allemaal prima. in het snotje was er op tijd bij, uh, riep er iemand bij... zijnde de starter in, dat er even gewacht moest worden met de start van rit nummer 9. En dat is de laatste rit voordat het ijs echt verzorgd gaat worden. De dwelpauze die al was, uh, was ingelast. En Sjaak de Koning staat op dit moment weer naast het ijs... met zijn handen in zijn zakken toe te kijken hoe helemaal aan de andere kant van de baan... Vanessa Bietner uit Oostenrijk en Danielle Woderspoon uit Canada in de baan staan. Hé, hey, Woderspoon, ja, er is een Woderspoon die meedoet bij deze... Olympische Spelen. Jeremy Wadderspoon wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar zijn zus Danielle Wadderspoon, 33 jaar oud, is er wel bij. En Wadderspoon meldt zich nu bij de startlijn. Hongzang met 37,58 58. Dus aan de leiding. Lotte van Beek, meer dan een seconde langzamer. Maar reed wel goed voor haar doen hoor. Reed een goede 500 meter. Met 38, 67 staat op de tweede plaats. Ik moet nog maar zien bijvoorbeeld of Bietner, die gestart is nu, tegen Danielle Wadderspoon eh, op zo'n baan op zeeniveau in staat zijn om 38-67 te rijden. De openingstijd is in het voordeel van Wodderspoen. 10.84 84 voor de 33-jarige Wodderspoen. Vanessa Bietner is een jong talent. Zij is namelijk nog maar 18 jaar oud-wereldkampioen bij de junioren. En een dame dus voor de toekomst. Maar die dame voor de toekomst zal in de buitenbaan nog flink moeten doorschaatsen. Wil ze voorblijven bij Danielle Wodderspoen. Maar dat lukt er toch. Ze komt met voorsprong de buitenbocht uit. En dan denk ik dat het dus Bietner is die de rit gaat winnen. Versnelt ook beter uit. Bietner wint de rit en doet dat in een 39er. 39-33. Dat is een tegenvallende ja. tijd voor haar. 39-76 voor Danielle Wodderspoon. Maar goed, de dames hebben wel een excuus, want ze moesten dus extra lang wachten omdat de start werd onderbroken doordat er even wat problemen waren met het ijs. Betekent dat we 9 ritten hebben gehad. Paulien van Deutekom heeft met mij mee zitten kijken. Ja, die 37-58 van Hong Zhang. Dat is toch wel eens eventjes een beste tijd, zeg. Ja, dat is een hele scherpe tijd en ook gewoon de manier waarop een heel sterk rondje en ik denk dat ze hier wel een, uh, nou ja, een, goed begin heeft neergezet, ja. Want er zullen niet veel dames aankomen. Misschien alleen Sangwali. Ja, nee, ja, het, ja, Sangwali. Maar ook, ik denk ook wel een uh, Fatkulina zou, uh, zou ook wel iets kunnen laten zien. Uh, um, Wang zou het kunnen laten zien. Wellicht nog Wolf. We hebben twee Nederlandse vrouwen in actie gezien. Die wil ik nog even kort met jou doornemen. Lotte van Beek en Marit Leenstra. Voor beide uh, is het een extraatje in dit toernooi. Maar het is wel aardig om te kijken naar hun volle rondes. Met het oog op de 1000 en de 1500 meter. Of rond Dus Eén ronde natuurlijk. Eén volle ronde. Uh, wat vond jij van, van Beek en Leenstra? Wat voor indruk maakte zij op jou? Nou Marit, die, uh, die, die was net even te agressief had ik het idee. die wilde net misschien te graag. Waardoor ze dus ook in haar uh, rit net niet alles raakte. En dat is wel eens met sprinten gewoon wel heel lastig. Dan... Uh, ja, het moet wel hard. En, en je moet wel die agressie hebben. Maar die moet wel op het ijs komen. En uh, Lotte van Beek. Ja, die reed een hele sterke 500 meter. En een uh, heel goed rondje ook. Een uh, 27-8. Uh, en uh, voor haar doen ook een uh, goede opening. Dus ik, ik ben wel uh, onder de indruk van haar uh, 500 meter. Die gaan we overmorgen zeker ook mee zien doen op de duizendmeter meter om de medailles. Of ze dat ook mee gaat doen op deze 500 meter, dat denken we toch niet. Want er zullen toch nog wel veel dames onder die 38, 67 doorgaan. Schatten wij zo'n beetje in. In dat tweede blok van 9 ritten. Waar we ook nog twee Nederlandse vrouwen straks in actie krijgen. Laurine van Riesen en Margot Boer. Boer redt in de voorlaatste rit tegen Kodaira. En in de laatste rit, straks na de dwel, komt de topfavoriet in actie. Sangwali tegen de Amerikaanse Brittany Bo. De snelste tijd. Het staat op naam van Hongzang, 37,58. Maar we zien toch behoorlijk wat discussie op het middenterrein... tussen diverse scheidsrechters. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat ze tegen Hongzang gaan zeggen... rij maar over, want zij bleef wel netjes staan. Ja, Katarina Lobisheva, die trouwens nog wel in de officiële stand staat... deed dat duidelijk niet. Ja, maar daar, daar wil ik toch even wat over vragen. Want formeel is het natuurlijk gewoon een race die niet gereden had mogen worden, toch? Nou nee, dat, dat klopt, dat klopt. Maar omstandigheden uh, tellen ook Maar wat ik zeg, ja, die, de, de, de hoofdscheidsrechters staan nu ook bij elkaar. Ik ben wel benieuwd inderdaad wat ze gaan doen. Omstandigheden zijn natuurlijk van de invloed. Het publiek liet zich horen. Ik kan me voorstellen met zo'n elektronisch startschot... wat toch iets minder luid klinkt... dan een echte ouderwetse knal met een patroon. Dat je dat wat minder makkelijk hoort. Pauline, jij hebt ook ervaring met de echte ouderwetse manier van starten... en zo'n elektronisch startschot. Nou ja, ja, het kan natuurlijk inderdaad. Het is minder hard en het kan zijn dat je het inderdaad niet gehoord hebt. Want anders hadden die meiden waarschijnlijk echt wel gestopt. Uh, ze gingen ook allebei door. Je zag ook niet een, een twijfeling in hun, in hun starten. Um, maar goed, als hij echt heel, heel erg vals. Hij was vals. Maar dan, dan is natuurlijk de consequentie wel eens voor Lobischeven dat ze eruit uh, uh, zou liggen dan. En ja. ik denk dat zij dan uit de. Uh, uit de nou ja, wellicht uit de. Dus de ja, wordt geschrapt. Ja, ja. ja, ik had ook niet de indruk dat Hong Zhang heel erg veel voordeel had bij, uh, bij wat er misging. Maar goed, okay. ik moest wel even terugdenken aan het EK in Hamer van een aantal jaar geleden. Toen Jan Wier stond te starten, maar die had toen een, een kapot startpistool. Die was toen ook een duidelijke valse start. En er stond maar te fluiten op zijn fluitje, wat hij wat wilde. Maar de rijders kwamen niet meer terug. Afijn, dat gebeurde nu niet. startpistool werkte, maar de dames hoorden het niet. Andrea Nuit, hier in de studio, oud Sprintster. Fijn dat je er bent. Ooit wel eens zoiets meegemaakt. Is, is het moeilijk om te horen soms doordat het publiek zo uit zijn dak gaat? Ja, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, in Eereveen heb je dat natuurlijk ook. Alleen, ja, daar heb je vaak zo'n harde knal. En dan als je hem nog een keer hoort, dan, dan hoor je hem ook wel goed. Ja, dit is natuurlijk dan wel een discussie. Ja, als allebei de rijders het niet horen door het publiek wat zo hard schreeuwt... Ja, dan, dan is het een heel moeilijk discussiepunt, denk ik. Wat ja. vond je van de ritten tot nu toe? Uh, nou ja, van, als we even naar de Nederlanders kijken. Ik denk dat je van, van Lotte en van Marit alleen kan verwachten. Hè, die maken er een trainingsrace van. Hè, hebben zich officieel eigenlijk niet geplaatst voor die 500 meter. Maar het is natuurlijk een hele mooie warming-up voor straks voor hun allebei. De, die belangrijke duizend meter. En het is denk ik ook heel goed voor hunzelf om te kijken van hoe staan ze er nu voor. Met name het rondje, even die eerste 100 meter vergeten. De baan nog een keer voelen misschien. Ja, het zweertje alvast. De echte eerste zenuwen zijn er dan af. Uh, waardoor je misschien eventjes met meer gewenning... aan die duizend meter startstraat straks. Uh, ja, Van Marit vond ik hem een, iets aan de trage kant nog. Ik denk dat zij uh, beter kan. En ik, van Lotte vond ik het een hele degelijke goede 500 meter. Absoluut, zeker het rondje. Uh, Andrea, uh, we hebben natuurlijk in de Vaardlandse geschiedenis... waar was jij toen we voor het eerst uit de Maan landen? Waar was jij toen Elvis overleed? Uh, uh, waar was jij toen de WK-finale in Zuid-Afrika werd gespeeld? En we hebben er nu een aan toegevoegd. Waar was jij toen Jan Smekens een 500 meter reed? De historische dag. Waar was jij en wat deed je? Uh, dat was gisteren, dus dat weet ik nog wel. <lacht> uh, <lacht> nou, de eerste stond ik op het schoolplein mijn kinderen op te halen. Dus toen werd ik met, via de app werd ik op de hoogte gehouden van, van de tijden. En uh, de tweede was ik tussen twee uh, taxiritjes van het sporten van de kinderen... was ik net thuis, dus die heb ik gezien. De laatste drie ritjes kon ik net zien. Ja, hoe, hoe heb je het beleefd? Ja, je, je leeft natuurlijk heel erg mee. Je weet hoe het is, uh, om, uh, de, de sfeer. En je weet ook hoe ze ervoor staan. Dus dat ze heel veel kansen hebben. Dat maakt natuurlijk extra speciaal. En uh, ja, ik, ik, Michel en, en Ronald ken ik dan zelf niet goed. Omdat uh, we samen niet geschaatst hebben. Jan ken ik dan wat beter. Ja, je leeft ontzettend met de jongens mee. En het is ook heel uniek. 1, 2, 3 op een 500 meter. Wij als Nederland... En uh, je zegt, Jan Mekers ken ik goed. Dus dan weet je ook goed hoe hij dit verdraagt. Wat hem overkomen is gisteren. Want dat, uh, dat was niet, niet min. Nee, dit is heel zwaar. Mm. Dit is heel zwaar voor hem. Ja, ik ja, bedoel, als je over de finish komt... en je ziet op dat moment dat je gewonnen hebt... Dat, dat, dat, dan gaat er in één keer zoveel door je heen... en... en Binnen 10 seconden, wat is het geweest, 15 seconden misschien, uh, gaat dat in één keer helemaal weg. En dan is dat een, echt een verlies. Als je over de finish komt en je ziet dat je tweede bent, is dat balen? Maar dan weet je dat gelijk. Dan heb je dit euforiegevoel niet gehad. Nee, precies. En nu is dat zo dubbel. Ja. Had je dat ook gisteren, kan ik mij voorstellen... als je Jan zo goed kent, dat dat voor jou een dubbel gevoel gaf? Ondanks dat we een oranje podium hadden... dat het ja. er zo uit zag uiteindelijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hmm. Ja, ik heb echt met hem, met hem te doen gehad. Ja, heb, absoluut. Je, heb je hem een appje gestuurd of een smsje? <laughs> nee, hem zelf niet. Nee. Nee. Oh, wie wel dan? Uh, ik heb wel contact met zijn vriendin gehad. Oh ja, ja. Oké, okay. wat zei je? Of is dat te privé? Nee, nee, nee, nee. Ja, goed, we hebben een appje met wat verschillende meiden. En wij beleven dat natuurlijk allemaal van allemaal heel dichtbij. En met heel veel uh, intentie. En, en, en ja, weet je, dat, dat deel je dan met elkaar. Mm. Kon ja. jij vertellen hoe het met hem ging? Uh, ja, ja, heel zwaar. Hij mm -hmm. zit heel zwaar. begrijpelijk ja, ja. ook. Ja. Goed, we gaan ons concentreren naar die 500 meter voor mannen. Met dat oranje podium gaan we ons concentreren op de vrouwen. Um, het is maar de vraag of een oranje podium heb ik. Denk het niet eigenlijk. Steven Dalebout stelt in ieder geval de Nederlandse troeven aan u voor. Margot Boer aast op een medaille. Anderhalve maand geleden reed ze nog twee superieure 500 meters... op het Olympisch kwalificatietoernooi. Gaat Oh, dat is gewoon vet. Maar als ze in Sochi opnieuw wil verrassen, zal vandaag alles goed moeten gaan. Boer gelooft dat het mogelijk is. Gewoon daar net twee goede racerijen en dan kan het alle kanten op. Vier jaar geleden deed Boer ook al mee aan de Spelen. Toen werd ze vierde. Arme Margot Boer op een plaats. Eindigt zij waar ze al zo vaak is geëindigd. Namelijk op de vierde plaats. Net geen podium. Laurine van Riesen gooit alles op de 500. Want dat is de enige afstand waar ze zich op wist te plaatsen. Laurine van Riezen werd geboren op 10 augustus 1987. Dat is een klein maandje voordat MTV een Europese muziekzender begon. Hi there. Time. You're tuned to MTV. Laurine van Riezen won in Vancouver al Olympisch brons op de 1000 meter. Zilver voor Gerritsen. En brons voor Van Riezen. Maar kwam toen op de 500 meter niet verder dan de 19e plaats. Goed, die deed niet mee ook in de top van het algemeen klassement. Van Riezen zet dat vandaag graag recht. Lotte van Beek debuteert op de Spelen. Lotte van Beek werd op 9 december 1991 geboren. Freddie Mercury was net overleden. Iedereen had een Gameboy. En Falco Zandstra stond op het punt voor het eerst Europees kampioen te worden. Nu zijn we 22 jaar verder en debuteert Lotte van Beek op de Spelen. En dat doet ze niet op haar favoriete afstand. Van Beek reed nog nooit een wereldbekerwedstrijd op de 500 meter... Op de NK-afstanden werd ze afgelopen oktober 1e op het onderdeel. Op het Olympisch kwalificatietoernooi zevende. Ook Marit Leenstra debuteert. Leenstra is ploegenoten van Van Beek. Samen piekten ze op het OKT op de 1000 meter. Gewoon heel blij. En net als Van Beek kreeg Leenstra daarna deze 500 meter in de schoot geworpen. Leenstra maakte al in 2008 haar debuut op een internationaal toernooi... Dat was duidelijk even ja, wennen. Nee. nee, ik vind het nog wel een beetje hard. Leenstra werd in de jaren en na één keer Nederlands sprint en twee keer Nederlands allroundkampioenen. Internationaal gezien won ze twee 1500 meters. Op de 500 meter eindigde Stevast in de Achterhoede. Terug naar Andrea Nuit hier in de studio Oud sprinter Staat er één van deze dames voor jou op het podium vandaag. Wat is jouw verwachting? Uh, nou, ja, Ik verwacht wel wat van Margot... Ik bedoel, ze heeft de laatste twee wedstrijden... met name op het WK en het kwalificatietoernooi... erg goede 500 meters gereden. En uh, ja, Ik ga er eigenlijk wel een beetje vanuit dat ze dat vastgehouden heeft. Ik heb geen uh, tegenberichten gehoord. Mm -hmm. en, uh, maar goed, het blijft sprinten. Je zal, ze zal twee echt hele goede 500 meters neer moeten leggen. En, uh, dus ja, dat, ik vind dat wel spannend. Ik vind het, ja, laten we het hopen. Ja. Vijf keer vierde, hè? Ja. PK Sprint geloof ik drie keer en in Vancouver twee keer. Ja, dus dat moet ze maar een keer doorbreken De 500, toch? lijkt me goed momenten. een goed moment. Ja, zeker. Ja. Het is um, elf minuten voor half Drie, zo dadelijk begint uh, de 500 meter opnieuw na de dwelpauze. Wij gaan eventjes naar nieuws over uh, oud-minister Els Borst, minister van Staat. Want het is duidelijk dat zij op een niet-natuurlijke dood is uh, overleden. Aan een niet-natuurlijke dood is gestorven. Dat heeft de politieonderzoek tot nu toe uitgewezen. Gisteravond rond kwart voor zeven vonden ze het lichaam van Borst in een garage. Dat was bij haar huis in Bildhoven. In Bildhoven is ook verslaggever Karin Alberts. Thomas Aaling, woordvoerder van de politie. Een natuurlijke doodsoorzaak. Wordt die nu uitgesloten? Ja, Van die drie scenario's die, die gisteren waren, was dat er één van. Uh, die is gisteren uitgesloten, of vannacht eigenlijk uitgesloten. Scenario 1. Er blijven nog twee scenario's over. En uh, dat betekent uh, dat er mogelijk sprake is van noodlottig ongeval... of mogelijk sprake is van een misdrijf. Er waren verdachte sporen aangetroffen. Kunt u daar iets over zeggen? Ik kan alleen zeggen dat uh, zij is aangetroffen en dat wij niet konden aangeven wat er nou precies met haar gebeurd was. Uh, niet natuurlijk overlijden leek het inderdaad. Dat betekent dat de zaak snel wordt opgeschaald. Uh, uiteraard alle sporen worden veiliggesteld en uh, wij willen heel graag weten wat hier nou heeft plaatsgevonden. En dan zijn die twee scenario's die ik u net schetste er twee van. Maar die sporen, daar kunt u verder niet over uitweiden wat het waren. Nee, de sporen die er nu zijn, daar is de politie druk mee bezig. En uh, ja, dat is nog even informatie van de politie zelf. Het lijkt heel lang te duren, zo'n sporenonderzoek. Hoe komt dat? Nou, dat hoor ik inderdaad al vaker. Maar een sporenonderzoek, dat moet je heel minutieus aanpakken. Als je het doet, dan moet je het goed doen. Dus um, ja, daar ligt daar een, een lichaam hè, van mevrouw Borst, om even uh, zo aan te geven. En dat betekent dus dat je daar heel voorzichtig naartoe moet gaan. Want als je daar gelijk naartoe zou lopen, dan zou je sporen uh, kunnen um, vernietigen. Dat is niet de bedoeling. Dus uh, alle sporen die je tegenkomt, die moet je veiligstellen voordat je bij het lichaam komt. Het moet allemaal heel goed gebeuren. Want een spoor eenmaal vernietigd, betekent dat je hem nooit meer krijgt. Veel mensen zeggen, het duurt allemaal heel lang, dat klopt, maar het moet wel heel erg goed gebeuren. En uh, ja, kijk, sporen weggooien is beter dan vernietigen. Het lichaam is inmiddels weggehaald, begreep ik. Het lichaam is inderdaad vannacht weggehaald. En er zal vanmiddag sectie op worden verricht op het lichaam van mevrouw Borst... om daar mogelijk meer aanwijzingen op te vinden. Die duidelijk maken wat hier nou precies heeft plaatsgevonden. Dat is onderzoek in Rijswijk. Ja, inhoudelijk kunt u daar natuurlijk niks over zeggen, maar enig idee hoe lang dat duurt? Nee, dat is vanmiddag. De onderzoeksgegevens daar gaan natuurlijk vervolgens direct naar de politie. Met de onderzoeksgegevens van de forensische opsporing worden die weer bekeken. Ik verwacht daar overigens vandaag geen op. Over. En waarom kan daar nog niet uitsluitsel over worden gegeven vandaag? Nou, je hebt natuurlijk twee onderzoeken. Je hebt de sectie eh, op het lichaam. En eh, die sporen moeten natuurlijk bekeken worden met de sporen die we hier aan hebben getroffen bij de woning. Nou, dat moet eerst worden gepast en bekeken. En de eh, mogelijke scenario's worden bekeken. Dat betekent dat we dat uiteraard allemaal eerst intern doen om te kijken ja, met welk scenario hebben we hier te maken. Ja, en eh, dat moet ook goed gebeuren. En, ja, dat, de ervaring leert dat dat vaak ook nog wat langer duurt dan eh, de dag van vandaag er toch nieuws komen nog vandaag, dan hoort u dat uiteraard hier op Radio 1. En u kunt het hele verhaal rond Helsborst vinden op onze website, moet u even naar nos.nl. .no. De Olympische winterspelen in Sochi. Dit is Radio Olympia. En het goede nieuws is dat er vandaag voor het eerst snowboarders niet zijn gevallen. Uh, het slechte nieuws ga ik u nu vertellen, want ze zijn op de halfpijp... en niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales. Dolf van der Wal en Diemen de Jong kwamen allebei in de eerste run... van de kwalificaties ten val. In de tweede run konden ze zich niet meer herstellen. Edwin Cornelissen sprak met beide Nederlanders... en vroeg eerst aan Dolf van der Wal om op zijn eerste run terug te kijken. Ja, dat ging slecht. Het uh, ging goed tot aan mijn derde sprong, toen uh, ben ik gevallen... En uh, ja, dat was gewoon jammer. Ja, niet zo zachtjes ook, hè? Nee, ik viel aardig hard, ja. Ik schrok er zelf eigenlijk een beetje van. En uh, ja, dat hoort erbij, hè, met snouwen. <laughs> ja, dan is de run weliswaar verloren, maar je komt beneden. Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Uh, hoe fit en hoe ja. fysiek? Hoe sta je je fysiek voor? Ja, ja, meestal op het begin gaat het best wel goed, eigenlijk. Want dan ben je een soort van in shock of zo. Of adrenaline, dan kom je nog wel even overeind. Maar ik merkte al best wel snel dat uh, mijn bovenlichaam draaide en gewoon pijn...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 Nou, de dokter kwam ja, de, de erbij, maar vooral, voornamelijk mijn fysio heeft gewoon, uh, eigenlijk meer, uh, me meer behandeld en uh, mijn rug gewoon uh, proberen te manipuleren en mijn spieren een beetje te laten ontspannen, en, uh, want die waren nogal uh, verstijfd omheen. Ja, hielp dat? Ja, dat heeft wel een beetje geholpen, ja. Ik uh, merkte dat uh, het voordat ik indropte, het was wel een beetje gehaast, want dat duurde me lang, best wel lang. Maar uh, ja, ik merkte wel dat het best wel... Ik voel me wel wat beter uh, nadat het uh, mij alsnog deed. Gewoon ontzettend van pijn. Ja. Net zoals nu. Ik heb nu ook gewoon nog steeds pijn. En dan had je die tweede run inderdaad. Waarvan je wist, dit wordt een soort van alles-of-niks-run natuurlijk. Ja, ik, uh, ja, inderdaad. En uh, eigenlijk ging de eerste sprong best wel goed. Uh, maar de tweede merkte ik altijd uh, bij mijn afzet. Van, uh, of in de lucht eigenlijk. Van, hij is toch eigenlijk niet zo heel goed als de, als de eerste. Uh, ik meer snel. Nee, misschien was ik uh, gewoon een beetje... Ik heb in mijn achterhoofd gewoon mijn, mijn, mijn, mijn pijn zitten. En uh, dat is nooit echt goed om dat, uh, daaraan te denken. En met wat voor gevoel sta je nu? Want ja, je bent weer terug op de Spelen na Vancouver. Je bent van ver gekomen. Hoe zie je deze Spelen? Was het een bonus? Nee, niet echt een bonus. Ik denk dat ik dit wel... Uh, dat ik uh, ja, dit, dit gewoon uh, iets is wat, uh, wat, uh, wat ik wou en uh, wat mij gewoon... Uh, ja, dat ik gewoon goed, waar ik gewoon goede kansen op had. En uh, dat is gewoon gebeurd. En, uh, ja. weet je, ik ben gewoon blij dat ik hier mocht staan. En het is gewoon jammer dat ik niet gewoon langer mag snobelen. Want het was gewoon leuk. En nu is dit een afsluiting? Of ben je vast besloten om door te gaan? Ik weet het nog niet. Ik ga even aankijken. Aankomende maand heb ik niet zoveel te doen. Dus ga ik gewoon een beetje lekkere zelf dingetjes doen. Uh, een beetje snobelen hier en daar. En dan uh, zie ik het alweer. Een nadenken. Dolf van der Wal eindigde in de kwalificaties als veertiende. Ja, dan blijf je dus ruim verwijderd van een plek bij de vereiste beste negen. Dat geldt helaas ook voor Dimi de Jong. Die werd twaalfde. Snowboarder kampte in aanloop naar de Spelen met veel problemen. Schouderblessure brak begin deze maand ook nog eens zijn pols. Toch kon hij wel aan de start verschijnen. Maar een succes was het niet. Uh, nou ja, het is niet, uh, niet echt heel goed gegaan, nee.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 Ja, dan je eigen runs, run nummer 1. Ja, uh, niet op de been gebleven uiteindelijk. Nee, uh, viel een derde sprong. Uh, landde een beetje diep en iets uh, weinig rotatie. Ja. En dan zat je met die pols. Uh, heb je hem nog gevo gevoeld in dat opzicht of heb je hem weten te ontzien? Uh, nee, ik heb hem daar niet gevoeld, nee. nee, nee, nee. nee. Ja, run nummer 2, alles of niets runs eigenlijk, die ging een stuk beter. Nee, ja, ging in ieder geval beter dan de eerste run, want toen viel ik. Maar ja, nog niet... Uh...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 Ja, gisteren heb ik wel een paar runs geland. In de training heb ik een goede run geland. Uh, ja, dus ik kan niet echt 1, 2, zeggen waar dat uh, aan zou kunnen liggen. Heeft die blessure je toch wel enigszins parten gespeeld? Dat je ja, toch niet de training zou hebben kunnen doen die je wilde? Nou ja, ik heb toch uh, in de zomer zeven maanden niks gedaan. Dus dat is wel uh, sowieso een hele lange tijd... En ja, dus natuurlijk heb ik training gemist. En had ik uiteindelijk wel een beetje training tekort gehad. Maar ja, dat had hier niet mee te maken dat ik nu niet in de halve finale zit, nee. nee. Ja, dus het gevoel nu? Balen? Ja, zeker balen. Ik kan me ergens bij voorstellen. met die Jong in gesprek met verslaggever Edwin Cornelis. U luistert naar Radio Olympia. Meekijken kan via radio1.nl. Dit is Radio 1. In het noorden van Algerije is een militair transportvliegtuig neergestort. Volgens Algerijnse media zijn daarbij waarschijnlijk zo'n 100 inzittenden om het leven gekomen. Het toestel is volgens de jongste berichten neergestort in bergachtig gebied in het noordoosten van het land. Een mogelijke oorzaak van de crash in Algerije is het slechte weer. Twaalf winkels van juweliersketen Sibel, die in januari failliet werd verklaard, gaan morgen weer tijdelijk open. Volgens de curator van het bedrijf gaat het onder meer om de winkels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Volgens de curator is de heropening een goede opmaat naar een doorstart. De twaalf winkels gaan tot 1 maart open... en de curator hoopt dat er vanaf die datum een definitieve doorstart kan worden gemaakt. En de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, NCTV... probeert de islamitische zender Radio Gouraba uit de lucht te halen. De zender verspreidt jihadistisch gedachtengoed, zegt de NCTV... Het internetstation zendt sinds enkele weken... Nederlandstalige en Engelstalige preken uit. Die radicale preken kunnen er volgens de NCTV toeleiden... dat Nederlandse islamitische jongeren naar Syrië reizen... om een wat de zender noemt heilige oorlog te voeren. En dat waren de hoofdpunten. NOS Radio Olympia. We gaan weer terug naar de Adler Arena... waar Sebastian Timmermans weer ziet dat er geschaatst wordt. En Christine Nesbit ziet finishen. 38-53. Nu maakt ze zelf daarmee zo'n gebaar van oh, oh, oh. Dat gaat, dat gaat. Nesbit, natuurlijk topfavorieten. Voor de 1000 meter. Wellicht ook de 1500 meter. Maar ook al een tijdje kabbelend. Bijvoorbeeld met een heupblessure. Uh, ze heeft ook nog eens uh, een chronische darmaandoening. Waardoor ze haar voedselpatroon heeft moeten aanpassen. Zo werd bekend eind uh, vorig jaar, november 2013. Paulien, jij bent een uh, beetje chef rondetijden vandaag. Uh, als je het volle rondje vergelijkt van Christine Nesbit. met die van Lotte van Beek. wat is dan jouw conclusie? Wat was nou, eigenlijk de volle ronde? Nou, van de volle Nesbitt? ronde was 27-82. Uh, en van Lotte was 27.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 Uh, 85, dus als nagenoeg gelijk. Maar het is, dit is eigenlijk wel een goede hoor van Nesbitt. Want zij is natuurlijk niet specifiek een 500 meter rijdster. En dit zou haar vertrouwen geven. En wat zij nodig heeft, is vertrouwen voor die, uh, voor die afstanden die nog gaan komen. Zij heeft een heel kwakkelend seizoen gehad. En uh, ja, je, je kijkt een beetje, vraagt een beetje rond. Ook bij de, bij de Canadese verslaggevers en oudschaatsers. En die zeiden ook van ja, zij moet het vertrouwen weer hebben. Ze moet het geloof in zichzelf hebben. En, uh, en, en dan, dan, ja, ze, ze is fysiek nu in orde, wordt er gezegd. Eens kijken of dit inderdaad. Dan het vertrouwen weer teruggeeft aan Nesbit. Straks nog een 500 meter. Benieuwd of ze die gaat rijden. Ik denk het wel. Wij gaan wachten op rit 14. Als het gaat tenminste om Nederlandse vrouwen. Dan komt Laurine van Riesen in de actie. Ze is al binnen op het middenterrein. Strak gezicht als altijd. Super, super, super gefocust. Je wordt er bijna bang van als je naar de ogen kijkt. Tegen Maki Tsuji moet zij het straks opnemen in de vierde rit. Hong Zang. dus ondertussen nog altijd het snelste. 37,58. 58. Andrea Nuit, dat strakke gezicht. Had jij je ook op de baan, um, als je moest voorbereiden. Ja je, houdt er, ja, je bent zo met je race bezig. Je houdt uh, geen rekening mee wat iemand anders van je gezicht vindt. nee. nee, nee. Vind. nee dus, je bent ja, gewoon dan bezig denk je je met jezelf. Nee, nee, nee. Denk je en die spanning van dat moment, we hebben dat er gisteren ook al even over gehad. Uh, dat kan soms, en het lijkt wel alsof dat voor die 500 meter nog veel intenser is dan uh, bij de andere ritten. Uh, hoe, hoe ging jij daarmee om? Op, ja, het is maar, Op het middenterrein het Ja, nou, het is, je moet je zo concentreren. Want het gaat om zo'n krachtexplosie die binnen een hele korte tijd uh, gebeuren moet. Je kan niks meer uh, veranderen onderweg. Wat je vanaf het begin doet, dat, dat hou je eigenlijk vast tot aan het einde. Je kan niet meer corrigeren. Dus als die focus vanaf het begin af aan goed is, kun je die vasthouden. Als je focus niet goed is, mm. ja, dan is de tijd te kort om daar nog even in te komen. Hè. Dat heb je met de langere afstanden natuurlijk veel meer. Ja. In Rotterdam wordt er nog getennist. Ik uh, geloof van Mark Brassen, goedemiddag. Later vanmiddag Zeisling uh, tegen Joesny. Nee, op dit moment ja, op, ja. Ja, die staan okay. al op de baan. De partijen die uh, daarvoor zaten. Twee partijen waren dat uh, Gulbis tegen Istomin en Silic tegen Rozol. Die zijn afgelopen Gulbis uh, in twee sets gewonnen. En uh, Marin Silic in twee sets gewonnen van uh, Lucas Rozol. Dat betekent dat uh, Silic nu gaat spelen in de tweede ronde tegen Jo-Wilfried Tsonga. Ja, dat is zomaar de tweede ronde in uh, Rotterdam. Zo sterk is het uh, ABN AMRO World Tennis Tournament. En nu staat uh, Igor Seisling dus op de baan. Dag twee van dat ABN AMRO toernooi. Gisteren hebben we Huta Galo gezien op de openingsdag. Valse start voor de Nederlanders. Hij verloor uh, ja, van Michael Berer de Duitser. Wedstrijd die hij niet uh, had hoeven verliezen. Maar Huta Galung speelde niet goed. En het is hopen dat uh, Igor Seisling ja, op dag 2 van dit uh, toernooi... Het, de Nederlanders een beetje een boost kan geven. Dat hij zijn partij kan winnen tegen Mikael Juschny. Het zal niet makkelijk worden. Juschny een voormalig top 10 speler. Oud winnaar ook van het ABN AMRO toernooi. Hij was hier de beste in 2007. En is hier al voor uh, de tiende keer in uh, Rotterdam Juschny graag uh, geziene gast. partij is een paar games onderweg. Zijsling heeft al een break te pakken. Hij staat 2-0 voor. En Jusni heeft het ook in een zijn tweede service game in de eerste set ontzettend moeilijk. Daarin zijn er al zes breakkansen geweest voor Igor Zijsling. Hij heeft die breakkansen nog niet weten te benutten. Zijsling nu weer met een mooie score op de service van Jusni. Een recht rechtdoor van de Nederlander. Ja, Zijsling uitstekend gestart. Dat kan niet gezegd worden van Mikael Jusni de Rus. Hij is stroef gestart. Heeft heel veel moeite met het binnenhalen van zijn service games. Maar goed, de start van Sijsling is dus goed. Weten dat hij hier, en dat telt toch altijd wel mee... vorig jaar in de eerste ronde won van Jo-Wilfried Songa. Stond vorig jaar in de tweede ronde. Nou, dat was het eindstation. Maar zo'n overwinning op een top 10 speler in eigen huis... ja, dat blijft je nog wel even bij. En als je dan een jaar later weer op de baan staat... Ja, dan is dat wel iets wat even door je hoofd speelt nog... en wat je zeker uh, steunt en uh, sterkt in zo'n wedstrijd. Het is nog altijd 2-0, twee games gespeeld. Goeie start van Zijsling. Mooi, dat was het tennis in Rotterdam. Uiteraard komen we daar later weer terug. Uh, zullen we nog ook even terug naar dat moment van gisteren... met Michel Mulder? stond vanochtend op als Olympisch kampioen. Nou, dat is uh, best lekker wakker worden volgens mij. Steven Dalebout spreekt met hem. Ja, ik zag je hier rondrijden. Het was een mooi treintje. Mark Duitert, Gerrit van Velden. En nu nog een Olympisch kampioen erbij, jij. Ja, ik zei nog toen we de trap op, liever, richting het middenterrein voor de training van, nou jongens, lopen dan drie Olympisch kampioenen? Ja, want ja, meestal aan tafel, dan zei ik van, jongens, zijn jullie wel als wereldkampioen geworden? En dan kwamen hun terug met, de, met het antwoord, maar ben jij wel als Olympisch kampioen geworden? Nou, dan kan ik nu zeggen ja. Je, je hoeft niet meer voor zonde te doen. Ja, nee, maar dat is natuurlijk een beetje spelen aan tafel, maar, uh, nee, ontzettend gaaf. Ja, loop je hier dan ook de hal, een beetje met het gevoel binnen van... Hier ben ik, de koning van de 500 meter. Nou ja, op het moment ben ik de koning van de 500 meter. Maar uh, ik, ik liep vandaag niet met dat gevoel uh, als eerste de hal binnen. Omdat ik ook weet dat er morgen nog een duizend meter op, uh, op het programma staat... waar ik ook graag heel goed wil rijden. En, uh, en ik nu ook een beetje geforceerd echt me daarop wil focussen en, uh, en, en toch, voor zover het kan, want het lukt echt niet hoor, want ik loop natuurlijk nog met een grijns uh, van oor tot oor, maar uh, toch te proberen te, te denken aan die duizend meter straks. Ja, met al die plichtplegingen die je hebt, gisteren Holland, Heinekenhuis, uh, tv-uitzending, uh, ja, hoe laat lag je eigenlijk in bed? Uh, volgens mij was het uiteindelijk half drie dat ik uh, in bed lag, uh, even een paar slaappilletjes gehad, om, uh, want anders had ik natuurlijk nooit geslapen. Uh, en dat is uh, wel goed bevallen. Ik ben om kwart voor negen wakker en ik dacht, nou, nah, we kunnen er weer tegenaan. <laughs> zitten al die plichtplegingen ook, dus die voorbereiding van de duizend dan een beetje in de weg? Of is het ja, dat is natuurlijk helemaal niet erg eigenlijk? Hè? Het is helemaal niet erg. Ik wou er ook uh, bewust en heel erg van genieten. En dat heb ik ook gedaan. En, uh, en, en ja, wat er ook uh, ging gebeuren, dat, dat, uh, wat er ook straks op de duizend meter gebeurt, Ik had het niet willen missen. En ik denk dat ik er alleen maar, uh, ja... Ik word er enorm blij van of van dat soort dingen. En, uh, en daar ga ik niet min hard van rijden morgen. Maar ik moet nu wel zorgen dat ik goed slaap en, uh, en dat ik even mijn rust ga pakken. Dat is eigenlijk heel vervelend gisteren tegen jou ook. Hè? Jouw coach die ervaring heeft in Olympisch kampioen worden. Die, die pakte je bij de arm en die zei wel genieten. Ja, dat zei hij ook toen ik voor het eerst uh, wereldkampioen werd. En uh, dat zei hij nu weer. En dat, dat heb ik ook zeker gedaan. En ik heb het wel heel luxe gehad. Hè? Met, uh, met Gerard als trainer die Olympisch kampioen is geweest. En Mark als uh, kamergenoot hier die Olympisch kampioen is geweest. Ik, uh, ik heb wel echt geluk gehad en ik uh, ben goed begeleid door die jongens. Als je terugdenkt aan het moment dat je Olympisch kampioen werd. Het was natuurlijk een heel raar moment. Heeft dat ook wel een beetje het moment verstierd? Nou, het was het enige smetje. Misschien dat het niet meteen duidelijk was uh, wie er wie nou gewonnen had. Ik dacht dat we gelijk waren. Maar uh, uh, na tien seconden, uh, voor mij was het toen duidelijk. Voor Jan duurde het wat langer en dat maakte, dat maakte het heel zuur voor hem. Um, maar ja, ik heb inderdaad ook tien seconden even in de gedachte gezeten van... Uh, oh nee, niet weer. Dat ik uh, op een paar duizend of op een honderdste verlies. En uh, ja, op het moment dat je dan ziet dat je bovenaan staat, dat is, uh, dat is fantastisch. Hoe zal je dag er vandaag verder uitzien? Er moet nog een, uh, een uh, leuke kleinoot opgehaald worden, geloof ik, ergens? Ja, ja vanavond Middelplaza. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik, ik, ik Gisteren zat ik te kijken naar Middelplaza uh, op tv... en toen zei ik tegen Mark, oh, dat is wel echt heel erg gaaf daar. Dus, uh,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 En voor de rest vandaag uh, zo lang mogelijk op bed liggen. Ja. En uh, mijn telefoon staat nog uit. Dus, uh... Heb je die nog niet aangehad? Nee, ik heb het nog niet aangehad. Ik heb wel wat berichtjes natuurlijk via via doorgekregen. Maar uh, iedereen die mij een berichtje heeft gestuurd, ontzettend bedankt. Maar eigenlijk uh, op na morgen komt er misschien wel een keer een antwoord. Ja, ik denk dat er ergens een server uh, op een ontploffen staat met al jouw berichten. Ja, ik denk dat mijn telefoon uh, het, moeilijk, het zwaar krijgt. Maar uh, nee, ontzettend gaaf. Weet je al wie de medaille gaat uitrekenen vanmiddag? Ik heb eigenlijk geen idee. Nou, is het al bekend? Of? Ja, ik weet het ook niet, nou, ik vraag het aan jou. Nee, nee, nee. Ik heb wel vanochtend nog bezoek gehad van de koning en de koningin uh, in, uh, in het Olympisch dorp. Uh, dat was uh, echt heel erg gaaf. Ze er ook waren gisteren en ook uh, hun manier van meeleven. Uh, ik kan wel zeggen dat we de coolste koning en de koningin hebben. <laughs> Michel Milner was dat de koning van de 500 meter. En wie wordt de koningin? Dat is uh, de grote vraag natuurlijk. De echte snelle meiden, die zang die hebben we natuurlijk al, uh, al gehad. Wie ja. uh, zie je nu voor je? Ik zie nu uh, Judith Hessen. En uh, ja, dan ben ik wel benieuwd wie eruit gaat. Ik denk Hessen. Want die maakte volgens mij de tweede valse start. En ja. dit keer hadden de dames het wel in de gaten. Zowel Hesse als Shumi Yoshi. Uh, en de starter had dit keer zijn startpistool, uh, het elektrische startpistool ook op orde. Het was trouwens grappig dat in die dwelpauze de starter, uh, tenminste de scheidsrechters... dat zijn er vier in totaal, twee van het mannentoernooi en twee van het vrouwentoernooi, die elkaar dan ondersteunen, terwijl Hesse nu inderdaad in de gaten heeft dat zij wordt gedisqualificeerd. Dat die uh, scheidsrechters hebben geprobeerd om de starter te bereiken... via de portofoon en de mobiele telefoon, maar dat lukt allemaal niet. Om nou eens te horen wat er nou aan de hand was in die, met die start tussen Zhang en Lobisheva. Welkom in 2014. Hesse is er in ieder geval wel uit. En volgens mij... Nee, Lobisheva staat nog altijd wel officieel in de lijst. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat ze die daarin gaan laten staan. Want zij was eerder deze 500 meter toch echt degene die de tweede valse start maakte. Vraag me trouwens eerlijk gezegd af wat Hesse fout deed bij die tweede start hoor. Want zo'n overduidelijke valstart was het ook weer niet. Zij in tranen, 31 jaar, was goed bezig hoor dit seizoen. Reed links en rechts goede 500 meters en had misschien wel voor een stuntje kunnen zorgen. Zij er dus niet meer bij, Miyako Sumiyoshi uit Japan, 26 jaar is ze. Dit seizoen in de Wereldbeek is één keer in de top 10 gereden. Is dus nu alleen bezig, heeft er 100 meter op zit, opent in 10.60 door de buitenbocht heen... Heeft geen tegenstander aan die ze zich eventueel op de kruising zou kunnen optrekken. Moet het helemaal alleen doen. Komt uit de buitenbocht. Kwam uit de buitenbocht inmiddels naar binnen toe. En dan moet Sumiyoshi, Yoshi, de de op de Olympische Spelen... het nu zien af te maken. Dat zou me verbazen eerlijk gezegd als zij 37, 58 weet te rijden hier. Want dan komt ze wel heel dicht in de buurt van haar persoonlijk record. En dat gaat er dan ook niet lukken. Dik in de 38 seconden. 38, 64 is de eindtijd van Miyako Sumiyoshi. Niet alleen langzamer dan Zhang, ook dan dan Nesbit en dan Lawrence Jolowinski. Zij komt voorlopig op de vijfde plaats uit. Net ietsje sneller, driehonderdste van een seconde dan Lotte van Beek was. Dan gaan we nu naar Laurine van Riesen. Wat verwacht jij Paulien van Laurine van Riesen? Nou Laurine die kan ontzettend hard schaatsen. En met name die opening die is, die is altijd heel sterk bij haar. En het is voor haar belangrijk dat ze die eerste bocht... En eigenlijk allebei de bochten goed doorloopt. Zeven is dus de neiging om iets te veel naar achter te trappen. Te trappen en dan is hij net niet raak. En dan verliest ze eigenlijk heel veel snelheid mee. Want zij moet die snelheid meenemen. Die zij, die zij bij haar zo makkelijk komt. Um, ja, dus, dus als ze dat voor elkaar krijgt. Dan kan Laurien zomaar richting het podium gaan kijken. Lorin Faurisse uh, met haar coach, Jack Ori besteedt ze ook altijd heel veel aandacht aan inderdaad, het schaatsen van die bocht. Als je kijkt bij zo'n ochtendtraining... het is bijna bocht na bocht na bocht wat ze rijden. Nou ja, dat is wel meestal het geval, met schaatsen natuurlijk. Over 400 meter wel. Maar ook, ook qua training. <laughs> ja, nee, qua training zeker. Maar het is, ik, ik zag het er wel vanmorgen en ik vond haar bocht wel echt, echt goed. Dus ik ben benieuwd of ze het ook in de wedstrijd voor elkaar krijgt. En uh, ja, Jack is natuurlijk altijd wel, wel goed om, om zijn rijders... Uh ja, klaar te hebben voor, uh, voor zo'n belangrijke wedstrijd. Jan Smekens, haar ploeggenoot. Tenminste, ja, er staat een andere sponsor altijd op zijn been en op uh, de cap van het pak. Maar eigenlijk kunnen we de vrouwen en de mannenploeg van Jack Ory wel gewoon overheen kamp scheren natuurlijk. Jan Smekens, haar ploeggenoot, die trouwens jarig is. Gefeliciteerd, Jan. 27 jaar jong uh, is hij vandaag geworden. Zit naast Gerard oh, van Velden op de tribune, de coach van Michel Mulder, die uh, op dit zal liggen, of misschien wel via de radio, via een stream, mee zitten luisteren naar ons. Um, kijkt hij... Laurine van Riesse die klaar staat voor haar rit. Rit 14 van de 18 uit deze eerste serie 500 meter tegen Maki Tsuji. Het ready heeft geklonken, het startschot heeft geklonken. Duidelijk hoorbaar. En nu moet ze dan een goede ronde rijden. Niet alleen een goede 100 meter, maar ook een goede ronde. Tsuji is in ieder geval beter weg. Opent in 10.40. Maar met 10.55 denk ik dat Laurine van Riesen hier ook wel een aardige basis legt. En trapt ze dan voldoende zijwaartse plaats van de achter in de eerste bocht. Ze verliest wel snelheid hoor. Tsuji zit er al op de uit. Half. Vanwege de kruising loopt de Japanse duidelijk in. En aan het eind van de kruising zit de Japanse nog bijna naast. Dat is geen goed teken. Suchi komt onderdoor in de binnenbocht. Dan moet Laurine van Riesen op haar enige afstand. Die ze rijdt op dit Olympisch toernooi. Niet al te veel achterstand gaan we oplopen. Suchi wint. En het ziet er niet zo best uit bij Van Riesen. Nee, nee, nee. 38-64. Ze is maar een uh, fractiesneller bijvoorbeeld dan Lotte van Beek. En dat verschil zou veel groter moeten zijn. Suchi 38-40, staat voorlopig derde op deze eerste serie. 500 meter. Je hoort jou ook al even een keertje tussendoor zeggen, Paulien. Ook ja, nee. de, de start. Laurine... Kan een, een, een, een, in Heerenveen openen ze nog een 10-3. Dus het komt, de snelheid komt gewoon niet makkelijk. Ze, ze, ze, ze, ze, ze rijdt net te zwaar. Ja, jammer. Jammer voor uh, Laurine van Riesen uh, die aan het uitrijden is. En uh, zichtbaar baalt natuurlijk. Zei het al, het is haar enige afstand. Die ze rijdt duizend meter waarop ze de bronzen medaille veroverde. Vier jaar geleden in Vancouver is aan haar neus voorbij gegaan. Daarop mag ze niet in actie komen overmorgen. Komt nu uh, voor haar langs met de handen op de knieën en de hoofd naar beneden. De bril uh, inmiddels in het haar uh, geklemd en zichtbaar niet tevreden met haar optreden. Het is trouwens opvallend, hè? Hong Zhang, 37.58 en al 65 honderdste van een seconde verschil naar de nummer 2 toe... Carolina Erbanova uit Tsjechië en Suji, die dus net reed staat op de derde plaats. het komt ook omdat we nog niet echt de super 500-meter specialisten... in actie hebben gehad. Natuurlijk wel net Van Riesen. Nu krijgen we een echte wereldtopper al jarenlang... op de 500 meter in actie, Jenny Wolf. Jenny Wolf die vier keer wereldkampioenen werd tussen 2007 en 2011 op deze afstand. Maar dat Olympisch toernooi dat daar tussenin zat in 2010 in Vancouver... toen ging het mis, toen werd zij verrassend verslagen... door de piepjonge Sangwali. Wali. Jenny Wolf veroverde toen zilver haar vierde Olympische Spelen... tegen Heather Richardson, die mee kan doen voor de medailles. Zeker weten, mee doet voor de medailles. Heather nee. Richardson, dit jaar derde op het weekensprint... vorig seizoen wereldkampioenen, sprinter. Ze zijn in één keer goed weg. Jorrit Bergsma zit rechts van ons op de tribune. De aanstaande echtgenoot van Heather Richardson. Kijk toe hoe Wolf met een kleine voorspan op Richardson open. 10.37 voor Jenny Wolf. 10.45 is de openingstijd voor Heather Richardson. Hier staan volgens mij de snelste openingen tot nu toe dan op het scorebord. Wolf heeft een beetje moeite om dat tempo er goed in te houden. Die snelheid erin te houden op de kruising. Daar komt Richardson komt richting Wolf toegeschaafd. En moet dat nu met die lange raakklappen zien goed te maken in de binnenbocht. En dat doet Richardson. ze is volgens mij voorbij. Ja hoor. Ze is er voorbij. De Amerikaanse Heather Richardson gaat Jenny Wolf verslaan in deze eerste hit. En doet dat in 37.73. Verliest dus 1500ste van een seconde op Hong Zhang. En Wolf 37.94 verliest al bijna 4 tiende op Hong Zhang. Dat geeft nog maar eens aan Pauline hoe goed Hong Zhang reed. Wat vond je van deze rit als je nou, keek naar het technisch rijden van de dames? Nou, ik vond dat Richardson reed heel sterk. Die zag, je zag haar ook zeg maar, van de buitenbocht naar binnen gaan en uh, uh, naar richting. Wolf toe trekken en dan met name die laatste binnenbocht die die versnelt zij, die snijdt ze goed aan, die versnelt ze heel hard door. Nou en ik ja, voor haar is dit gewoon een uh, ontzettend goede, tijd. En ja, Zang heeft uh, natuurlijk hartstikke hard gereden in uh, voor de dwel. Al zang staat dus nog steeds één... Richardson en Wolf tweede en derde, terwijl u hoort het op de achtergrond al langzaam maar zeker... het Russia weer gaat klinken. Want we krijgen een Russ in de baan, en niet zomaar een in. De laatste trouwens in deze eerste serie van de 500 meter. Olga Vatkulina, de wereldkampioen op de 1000 meter. Die afstand staat overmorgen op het programma hier in de Adler Arena... die zo langzaam maar zeker weer goed vol is gelopen. Bijna 8000 mensen onder wie de Nederlandse koning en de koningin... kijken toe naar Vatkulina, vorig seizoen dus wereldkampioen geworden op de 1000 meter hier. En toen, bij dat toernooi, de weken afstanden... werd zij derde op de 500 meter. Dus dat is ook zeker een afstand... waar Fat Kulina goed voor de dag kan komen. Ja, dat geldt zeker voor Beijing Wang natuurlijk. De Chinese... Eigenlijk is Beijing Wang een wereldburger. Hè? Jarenlang in Canada gewoond... waar ze trainde onder leiding van Kevin Crockett. Toen ging ze terug naar China. Maar dat was niet al te, uh, geen al te beste huwelijk... tussen haar en de Chinese coaches als het ware. En toen is ze vertrokken naar Zuid-Duitsland naar Insel, waar ze nu traint... onder leiding van Jeremy Worderspoon. en Jan Bos. En Wim de Nelzen, ook dat nog eens. Nou, dat zijn drie grote namen in de schaatswereld. En zeker de sprintersnamen van Worderspoon en Bos. Right. Bij Jing Wang, de winnares van het Brons in Vancouver... neemt de startpositie iets sneller aan dan Olga Vatkulina. Toch wordt er maar één keer gestart in deze voorlaatste rit. En Bij Jing Wang is goed vertrokken. Maar Vatkulina gaat goed mee naar buitenbocht. Opening voor Wang in 10.39. Goedemorgen, dat is een snelle opening voor Bij Jing Wang... Die door de binnenbocht heen met een meter of tien voorsprong op uh, Olga Vatkulina De kruis op komt geven. Maar Vatkulina lijkt mij me iets meer snelheid te hebben. Lijkt er iets naartoe te schaatsen. En heeft de binnenbocht. De binnenbocht om nu bij, bij Jin Wang te komen. Dat lukte. Dat lukte. Ze zit ernaast. Ze is er voorbij. Olga Vatkulina gaat bij Jin Wang niet verslaan. Dan komt ze ook aan de 37-58 van Hoezang. Of komt ze dat niet? Dat komt ze. Ja, dat komt ze. 37-57. Tot het uh, vreugde natuurlijk van de Russen. Zouden ze wel dat het uh, twee keer uh, is dat de 500 meter gereden moet worden. Dat zullen ze ongetwijfeld weten. Maar zij dus 100 sneller nu dan Hong Zhang. en Bijzien Wang. 37-82. Betekent natuurlijk andermaal dat het uh, baanrecord is verbeterd. Nadat nou, dat Hong Zhang dat al deed, doet nu Olga Vatkulina dat. En als we dan kijken naar die top 5 eigenlijk: Vatkulina, Zhang, Richardson, Wang en Jenny Wolf. Dan, zit daar Paulien, maar vier, dan zitten ze binnen vier tienden van elkaar. Dat zit dichterbij dan gisteren. Ja, dat wordt hartstikke spannend. Uh, zeker sprinten, je moet, het, uh, je moet het gewoon twee keer goed doen. En uh, nou, deze van Fatculina, de eerste ronde is gewoon heel erg sterk. Ook bij haar zag je weer ja, die van die hele rake klappen, van die, die agressieve klappen richting die laatste bocht. En ja, wat je, wat je ook hoort, wat, wat, wat met sprinten, moet die laatste bocht moet je gewoon vol aangaan. En dat, uh, dat, dat, dat doet deze dame ook, ja. En Margot Boer staat ondertussen al klaar met de handen in de zij. Terwijl uh, er heel veel sfeer is in dit stadion. Is dat nou lekker trouwens als je bijna moet schaatsen? Of is, zorgt dat een beetje voor afleiding die je niet wilt? Nou, daar ben je helemaal niet mee bezig. Het is, meestal uh, zijn de schaatsen ook zo sportief... dat ze altijd even de vinger voor hun mond houden op een gegeven moment... als ze het uh, applaus gehad hebben. Uh, je ziet ook in, de, in het stadion, hangen grote schermen... waar uh, alle schaatsers, uh, wij kijken af en toe zo naar Joris Bergs, maar die een vinger voor zijn uh, gezicht houdt en dan wordt het weer rustig. Voor de, start. de filmpjes die zijn opgenomen. Het wordt nu ook alweer langzaam maar zeker wat rustiger voor de start. En uh, dat moet het ook zijn. Want Margot Boer is gewoon een topper dit seizoen in de Wereldbekers. Eén keer, mag ik het zeggen, vierde. Heel zachtjes, heel voorzichtig zeg ik het. Nou, dat ze dus ook op het WK-sprint voor de derde keer in haar carrière vierde werd. Op weg... Hopelijk voor Margot Boer. Nu eens een keer naar geen vierde, maar een plek op het podium. Dat zou fantastisch zijn voor Margot Boer. Die, die goede sfeer uit de Nederlandse ploeg die er is. Nu moet omzetten in de goede prestaties. is gestart in één keer. Goed tegen Nao Cordaira, de 500 meter specialist uit Japan. Margot Boer opent in 10.48. 10.48 voor Margot Boer. Om 10.44 voor Nao Cordaira. Beetje moeizaam ze nu. En dan lijkt het door die eerste buitenbocht heen. En nu moet ze proberen dat rondje goed af te maken. Heel langzaam, zeker komt ze richting de kleine, vrelle Japanse Cordaira. Die grote, sterke Margot Boer door de binnenbocht heen. Ja, ze zit ernaast hoor, ze zit ernaast. En nu afmaken in de laatste 100 meter. Beter uitversnellen en dan de rit winnen. Dat gaat ze doen. Maar komt er ook een goede tijd aan voor Margot Boer. 37, 77 is de eindtijd van Margot Boer. 37, 77 om 37, 88 voor Cordaira Boer. staat daarmee voorlopig op de vierde plaats. Op twee tienden van Fatculina. En vierhonderdste achter de nummer nummer drie, Heather Richardson. Tuurlijk, er komt nu nog een rit. Wat vind je van de tijd, Paulien? 37-77? Nou, dat is wel een, een, goede, een goede tijd. En ze doet hier uh, zeker mee voor, uh, voor de medaille straks. Ze zit heel dicht op elkaar. Dus straks die tweede, die tweede omloop... waarin Margot straks uh, in de binnenbocht zal, uh, zal starten... Die, uh, ja, dat, dat moet ze gewoon volle bak aangaan. En... Uh, en van die vierde plek af proberen te schaatsen. Ja, want daar staat ze weer op inderdaad. Maar goed, dit is pas na de eerste serie. Komt met een uh, neutraal gezicht eigenlijk uh, voor ons langs uitgegleden op dit moment. Krijgt nog even een knikje van Sjaak uh, de Koning. De scheidsrechter, een van de scheidsrechters... nadat ze eerder al een duim omhoog had gekregen... van haar uh, Olympisch kampioen, Trainster. Het is absoluut geen goed Nederlands wat ik nu zeg, maar u begrijpt wat ik bedoel. Hm. Namelijk van Marianne Timmer, de drievoudig winnaar van Olympisch goud. Terwijl wij kijken naar... Een en tot nu toe nog eenvoudig winnaar van Olympisch goud, Sang Wali... Zouden de zomer eens twee kunnen worden vandaag? De topfavoriete staat namelijk in de baan. Sangwa Lee, 24 jaar nog altijd waar. Ze wordt eh, net na de Olympische Spelen 25. Vier jaar geleden verraste zij dus de schaatswereld. door Jenny Wolf te verslaan in Vancouver. Eh, met het goud terug te gaan naar Seoul, naar Zuid-Korea. Waar ze, als ze eh, zeg maar in het publiek optreedt, bijna niet over straat kan. Hè? Overal cameraploegen die Sangwa Lee volgen. We denken wel eens dat we het enige land zijn. Met veel aandacht voor schaatsers. Maar reken maar dat Sangwa Lee in Korea ook altijd in de spotlights staat. Ze neemt het op tegen de 1000 meter specialiste Brittany Bo. Houdster van het wereldrecord op de kilometer. Maar als Brittany Bo een goede dag heeft. kan ze zeker ook meedoen op de 500 meter. Staat niet voor niets in de laatste rit tegen Sangwa Lee. die dit seizoen het wereldrecord verpulverde na verpulverde. en 10:33 opent op deze baan op zeeniveau. 33 voor Sangwa Lee. 7 37, 27, Terwijl ze voor Brittany Bowen langskruist haar gewoon op de kruising. 37, 27 toverde ze ook al eens een keer uit de benen in Astana op een laaglandbaan. Snelste tijd ooit gereden op een laaglandbaan. Dan gaat ze dat hier weer doen. Gaat er hier weer zo'n lage 37 gekomen. Het gaat goed. Het gaat hard. Hier komt Sangwali. Hier komt Sangwali in 37, 42. En daarmee wint zij de eerste serie. Maar het verschil met Fat is niet super groot Tussen aan is maar 1500 ste van een seconde. Dus Lee wint de eerste serie. Olga Vatkolina op 1500 ste tweede. Hong op 1600 ste derde. Margot Boer staat vijfde, maar staat er prima voor hoor. 3500e achter Lee, maar Margot Boer doet mee in de strijd om heel misschien wel de bronzen medaille. 1900e zitten tussen Andrea uit, tussen Boer en uh, Zhang op de derde plaats. Zie jij mogelijkheden? Ja, absoluut. Er moeten er nog altijd twee uh, gereden, of nog, nu dus nog eentje gereden worden. En uh, ja, je moet het zien wat het verschil, de verschillen die er nu gemaakt zijn, die kunnen straks ook weer gemaakt worden. En als je Ronald gisteren zag, dan denk ik dan maar, in de eerste rit een 37-9. En vervolgens een viertiende ja. Ja, uh, harder. Ja, waarom niet? Hm. Ja, dan is er nog alles mogelijk. Ja. Zometeen zo meteen uh, natuurlijk uh, de tweede editie van deze 500 meter. De tweede rit en daarin ook alle beslissingen. Dat uh, zo meteen naar het nos van drie uur. Radio 1. De brief van minister Plaster. die is zojuist naar de Kamer verstuurd. Over het verzamelen van metadata. Communicatiegegevens. Wie belt met wie? 1,8 miljoen gesprekken. Die zijn, niet, die zijn niet door de Nederlandse dienst verschaft aan de ja, Maar dat blijkt dus niet juist. De oppositie vindt het onbegrijpelijk. Ze zijn niet positief. Er is natuurlijk een doodzonde. doodzonde. Een doodzonde in de politiek. Het klinkt alsof het een heel zwaar debat gaat worden voor de ministers. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.